Kelly Fantijn met het NOS-journaal. Bij nieuwe rellen vannacht in de Amerikaanse stad Ferguson... zijn vier agenten gewond geraakt en twee betogers. Er zijn 31 mensen opgepakt. Anderhalve week geleden schoot een blanke agent... een ongewapende zwarte jongen dood. Sindsdien wordt er gedemonstreerd tegen de politie, die voornamelijk blank is. De politiechef heeft nu opgeroepen om fout aan overdag te protesteren... zodat relschoppers zich niet kunnen verschuilen in het donker. Op de Noordzee is een schip met drie opvarenden in problemen gekomen. Het is een Guard Vessel. Dat is een schip dat boorplatforms bewaakt tijdens werkzaamheden. Het ligt 50 kilometer ten noorden van Vlieland en het maakt water. Er zijn onder meer een helikopter en boten met pompen naar het schip gestuurd. Een helikopter kan die pompen overzetten op het schip. En die gaan dan proberen het leeg te pompen. In Zeeland, in Schoondijken, is vannacht een dode gevallen bij een brand in een huis waar een wietkwekerij heeft gezeten. Die werd vorige maand ontmanteld. Het is nog onduidelijk of de dode de bewoner van het huis is en ook of er een verband is tussen de henneplantage en de brand nu.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 Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost en daar kan het ook bij onweren. Tussen de buien doorschijnt ook geregeld de zon. Het wordt 16 graden. Vanaf morgen, het blijft wisselvallig, maar de temperatuur wordt iets hoger rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnandswaan bij de ANUB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat Viede door een ongeluk tussen Vinkerveen en Knoopend Holendrecht 5 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 If I tell the world I'll never say enough Cause it was not said My heart drops and my back begins.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 En we gaan kijken naar DTM, hoe het is afgelopen op de Nuremberg ring. En uh, Verstappen die heeft... Uh, ja, Verstappen heeft ook weer wat te vertellen. Ja, die heeft al, uh, weer redelijk gepresteerd. Ja en nee. Ja en nee, joh. ja. en nee. Mm. Ik, uh, mm. Ik ga het je zo vertellen. Worden ze dadelijk in het derde en laatste uur van dit programma. En nog heel veel lekkere muziek. Hier is Indiep en les naar de DJs heeft My Life.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 Ga je nou naar het toilet Ja, ik hoor het. Dat was Indiep. En night uh, the DJ Save My Life. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. TV. ZFM, Text TV, op kanaal 45. TV. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40... hier in Zandvoort en de regio te ontvangen. Ik zeg, waar Houd de radio op ZFM Zandvoort.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 Ja, dan, dat zeg ik dan weer zelf. Als hij het maar beter doet dan zijn vader. Dan. Nou, ik wou zeggen, van, uh, als hij de Green Bank maar niet, niet rijdt. Ja, <laughs> maar ja, dat weet je maar nooit. Nee, zo is het. Nou, je zei net uh, gezellig, en Zo met z'n tweetjes op de zondagmiddag ja, ja, uh, in de studio van CFM. <laughs> krijg je een beetje het idee dat we alleen zijn, hè? Ja, ja. toch wel ik aan Ja, Ja, nou, we gaan hem daar, Heerlijk.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 is in de negentigste minuut door een overtreding van een toeroek...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 Ja, ik ken wel een Charlie, maar dat is hem niet waarschijnlijk. Charlie Luske. Ja, ook. <laughs> maar een andere Charlie ook. Is nou, nee, dus dat zijn, nee. zijn voldoende uh, Charlie's. Ga dus voor uh, Charlie naar de Keesomstraat nummer vijf. Naar nou, het we Dieren -te -huis hier in Zandvoort. Aha, we hebben weer een leuke plaat voor je. Hier is Tank is 1984 hoorde je de serie van Shirley Roth. Dat was in the evening. Ja, zo dadelijk om kwart voor vijf dan gaat het gebeuren voor collega Vos uh, Maurice. Ja, zeker. Ja, dan gaat de FC Gruning het opnemen tegen Heracles Almelo. En wat zal het spannend worden, die ja, wedstrijd? Ja, Heracles Almelo meer... thuis is altijd lastig. Was altijd lastig, <laughs> ja.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 Ja, of gewoon even vragen van welke wil je precies horen? Ja, maar dat weet hij ook niet. Dus Oké, okay. ja, kies een leuk uit. We gaan kijken of we dat verzoekje nog kunnen inwilligen... zo in het uh, laatst iets meer dan een kwartier van Zandvoort op zondag. Maar meteen eerst, ja, dan komt hij aan hè, om kwart voor vijf. Het gedicht van de week. it, it. Like forever. Between you.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 Me some peanuts and crackers, Jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. For well, it's one. Sing Take, Take me out with the me is echt oud, Maurice. Het uh, kraakt goed. Ja. Ja, ja, ik zei zo de, de knetter. knetter. <laughs> Dat klopt ook, hè? Het knet. 1908. 1908, nou ja, toch leuk, hè? Dat het nog steeds een uh, bekend plaatje is. Absoluut. Gaan we, hè? Oké. Okay. Maar je hebt nog meer bekende plaatjes uh, volgens mij in jouw mouw zitten. Ja, nou we gaan er nog even, even, even rapper draaien, hè? Oh, even heer. een lekkere zonnige plaats. Ja, het 1989? 1989, geen 1908. Nee, scheelt weinig. Maar goed, het is ook nee. nee. al. <laughs> Heel lekker, de Inderdaad, dat bedoel ik regent, het is al En binnen bij CFV verschijnt altijd de zon, hè? Nog twee platen te gaan, waaronder deze van Kaoma en de Lambada. Oh, Groningen heeft gescoord. 1-0 1-0. Tegen Heracles Almelo. Op het oh, zo glindert weer.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 Van 1 tot 5 uur. Dankjewel Maurice. Dankjewel Rob Harms. was gezellig. En dankjewel Albert-Jan voor het uh, koffie brengen. Voor het koffie brengen was lekker. Bak een bakje ja, koffie, koffie, koffie van Albert-Jan. Patatje erbij. Ook heerlijk goed. genieten. Pizzaatje erbij. Pizzaatje <laughs> erbij. <laughs> Volgende week dan is er weer een uh, zaterdag En dus geen op zondag. Tot dan. En bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zondagavond. Maak er nog een uh, zon zonnige, zonnige zondagavond. Ondanks dat het op dit moment regent. Ja.